Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal begint zometeen in de wedstrijd tegen Uruguay... met Demi de Zeeuw en Khalid Boularus in de basis. Ze vervangen de geschorste internationals Nigel de Jong en Gregory van der Wiel. Eerder was al duidelijk dat ook Joris Matthijsen weer fit is en in de basis staat. Bondscoach van Marwijk heeft verder geen veranderingen aangebracht in zijn basiselftal. In het centrum van Kaapstad zijn zo'n 25.000 Oranje-fans in een lange stoet naar het Greenpoint Stadium gelopen. Langs de route stonden zo'n 300.000 mensen te klappen en te zingen. Voor hun vertrek werden de Oranje-fans in het centrum toegesproken door Henk Kessler, de directeur betaald voetbal van de KNVB. Hij zei dat het tijd wordt om na 30 jaar weer de finale te bereiken. We hebben onze twaalfde man hard nodig, voegde Kessler eraan toe. De wedstrijd tegen Uruguay begint over een half uur. In delen de van Spanje is een hittealarm afgegeven. Vooral in het midden en zuiden van het land is het bloedheet met temperaturen van 40 graden in de schaduw. S'nachts is het nauwelijks koeler. In de Zuid-Spaanse Zuid -Spaanse stad Gaën was het de afgelopen nacht 35 graden. Ook in delen de van Portugal loopt de temperatuur behoorlijk op. Volgens de Spaanse Weerdienst houden de hoge temperaturen nog tot zeker komend weekend aan. Bij het internationale ruimtestation ISS wordt het dringen voor het toilet, zo'n 350 kilometer boven de aarde. De wc van de Amerikanen is stuk. Daarom moeten de bewoners voortaan met z'n allen gebruik maken van één en hetzelfde toilet in het Russische deel van het ruimtestation. Mocht ook dat toilet kapot gaan, dan kunnen ze nog terecht in de wc van een aangekoppeld ruimteschip. De speciale toiletten kosten zo'n 15 miljoen euro per stuk. Het weer in het oosten kans op een bui, vannacht helder. Morgen eerst wolkenvelden, smiddags overal warm en zonnig. Temperatuur tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Men en nu de herhaling van ZFM Jazz. And you take a bass. Man, nu we getting someplace. Take a box. One that rocks. Take a blue on new is bar. Ah, you take a stick.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 Now you have jazz, jazz, jazz. that's jazz. Now you have jazz. Want dit is CFM Jazz. De zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Samenstelling en presentatie: Tom Hendricks. Goedemorgen, Zandvoort. Bentveld en de regio. En goedemorgen, luisteraars in den vreemde, zoals Rien in Boetange.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 En van dat nummer heb ik een prachtige uitvoering door het Nederlandse hardbopcombo De Houdini's. Niet met zegeruis, maar een opname van 1993. Met toen nog Boris van der Lek in de gelederen, die op zijn tenoorszaks een schitterende solo blies. tijd van De Houdini's.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 Made. There'll be some changes made.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 That you promised With your eyes I see in hers too Now your eyes are Disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be almost blue, almost touching it with. a part of me that's all